Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf morgen voor de scheepvaart. Vanaf de Waal kunnen schepen naar de oostelijke kanaalhaven van Nijmegen varen en terug. De sluis bij de Waal wordt dan weer voorzichtig gebruikt. Rijkswaterstaat houdt wel scherp in de gaten dat er niet te veel water uit het kanaal wegstroomt. De sluis bij de Maas blijft dicht. Daar kan dus niet worden gevaren. Het Maas Waalkanaal was ruim een week gesloten doordat het waterpeil te laag was. Dat kwam doordat een schip de stuw in de Maas bij Grave had geramd. Net als gisteren zitten in Ede honderden mensen in de kou. Deze keer is er water in een gasleiding gekomen. Dertien straten in de wijk Maandereng, waaronder een winkelcentrum, zijn getroffen. Monteurs zijn al de hele dag bezig om de gasleiding schoon te maken. En dat gaat nog wel even duren, zegt netbeheerder Liander. Gisteren zaten in een ander deel van Ede meer dan duizend huishoudens in de kou... doordat de stadsverwarming was uitgevallen.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 Het weer, het blijft de rest van de dag bewolkt en nevelig. Af en toe regent of motregent het. Land inwaarts eerst nog ijzel. In het westen dooit het, maar ook daar is er lokaal nog kans op gladheid. Vanavond en vannacht kunnen natte weggedeelten bevriezen. Morgen is het vaak bewolkt, maar wel droog en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het en nog. Om... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral in de provincies langs de oostgrens veroorzaakt de gladheid plaatselijk problemen. De doorgaande wegen zijn over het algemeen weer goed te doen. Uitzondering vormt Limburg en ook de A35 in het oosten van het land. Op een aantal spoorlijnen is het treinverkeer ontregeld. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Creambaum en The Spirit in the Sky. En die draaien we niet zomaar, nee. Ik weet dat het eh, een van de favoriete platen is van uh, Jimmy. En Jimmy is vandaag jarig. Jimmy! Jimmy, van harte gefeliciteerd namens het hele team van uh, CFM. En maak er een hele mooie dag van. Uh, enorm en uh, Creambaum, zo aan het begin van u drie draaien we speciaal voor jou de jarige Job van vandaag. Nou, wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we zijn eruit. Het gedicht van de week. Ja, we er... het dorp. Ja, nee, niet het dorp. Ons dorp. ons dorp. Het gaat okay. dus over Zandvoort. Het mooie okay. Zandvoort van vroeger en nu. Dat uh, rond de klok van kwart voor vijf. Het gedicht van de week Ons dorp. Uh, rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk wel pitch Report. Want ondanks het feit dat het winterstop is, om het zo maar eens te zeggen in de Formule 1... is er wel nieuws uit de pitstraat. Dat rond de klok van kwart over vier. Verder hebben we nog wat sportkortnieuws. Het dier van de week. En die luistert naar de naam Mico dat om half vijf... En zo langzamerhand gaan we richting disco, hè, Rob? Ja, ja, ja, ik <laughs> dus, begrijp hem. Ik begrijp je hem? Goed, dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale omroep, ZFM. Nou, ik zou eens even wat uh, disco-klassiekers gaan opzoeken, Albert-Jan. <laughs> Komt helemaal goed, het derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Begint alweer een beetje schemerig te worden hier in Zandvoort. En ook een uh, nat wegdek, en als dat zo meteen gaat opvriezen... dan nou, hebben we een hele hoop alleen, hoor, maar goed. Zover is het gelukkig nog niet. Straks om vijf uur de disco on-huis. En de derde en laatste uur, nou, wat wordt al zei, eh, staat een beetje in de teken van de disco. En we gaan een aantal disco klassiekers zeker nog voor je draaien. Dus lekker blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radio CFM. Met nu Ah, Hier zijn ze met Tachi. Deze groep AH werd met name bekend in de jaren 80, Waaronder natuurlijk hun succesvolle single Take On Me. En dit was ook al leuk, hè? hoor. hoorde Tachi. ZFM, we zijn er 24 uur per dag op radio, tv, via de ZFM Zandvoort-app. En natuurlijk ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. Zandvoort. Zandvoort. Ja, en als je via de website dan even gaat naar het uh, contactformulier... meld je dan even aan als uh, vrijwilliger van uh, ZFM sandvoort en uh, doe mee met deze gezellige club. We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen... onder meer uh, bij het uh, verzorgen van de techniek. We noemen het de zogenaamde schuivers. Mensen die uh, verstand hebben van penningen... die zijn we ook nog uh, aan het zoeken voor uh, de functie penningmeester binnen het bestuur. En nog veel en veel meer, dus... Meld je aan bij CFM en er komt er weer eentje aan, hè? een disco klassieker van, uh, ja, hoe heet ook weer? Michael Johnson en Burning Up! Een heerlijke disco-klassieker van uh, Michael Johnson. Yo, de Burning Up. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, het is weer tief hoor. Jawel, het uh, Pit Report nieuws. En uh, ja, dat betekent weer uh, nieuws uh, uit onder meer de Formule 1 trouwens, Albert-Jan. Ik heb uh, de nieuwe directeur van het uh, circuit uh, horen zeggen in het nieuws... Dat de kans op een uh, Formule 1 race in Sanford wel weer uh, groot gaat worden. Nou, je, je moet iets hebben waar je naartoe wil werken. En als dat, dat het doel is, dan zal er de komende jaren erg veel gaan gebeuren op het uh, circuitpark -sansport. Dat, dat zou heel mooi zijn. Uh, ik heb eigenlijk maar één bericht uit de wereld van de Formule 1. En het is niet zo'n beste. Het Formule 1 team Menner staat op de rand van het faillissement. De renstal heeft afgelopen vrijdag via een curator uitstel van betalingen aangevraagd. Menar verkeert al geruime tijd in financiële nood. Gesprekken met de nieuwe investeerders... hebben tot dusver geen nieuwe geldstromen opgeleverd... al dus de BBC gisteren. Het leidde ertoe dat eigenaar Steven Fitzpatrick... vrijdag op surseance van betaling aanstuurde. De ongeveer 200 medewerkers van de fabriek in Barnbury... zijn op de hoogte gebracht van de penibele toestand. Menner reed het vorig jaar met twee bolides voortdurend in de achterhoede. De Duitse Pascal Wehrlein was het hele seizoen een van de wedstrijdrijders. De Indonesiër Rio Harianto werd halfweg het seizoen vervangen... door de Fransman Esteban Ocon. Voor 2017 zijn er nog geen coureurs aangetrokken. Er is een kleine kans dat Manor op 26 maart aan de start verschijnt... bij de in de openingsrace van het seizoen in Melbourne, liet de curator weten. De Seurcianse be betreft het bedrijf dat al het werk uitvoert voor de renstal... en niet Manor Grand Prix Racing zelf, dat de rechten bezit om deel te nemen aan de Formule 1. Fitzpatrick kocht Manor twee winters geleden toen de renstal onder de naam Marussia... Ook al op de rand van het faillissement stond en er een schuld was van 35 miljoen pond. Dat is omgerekend een slordige 40 miljoen euro. Het heeft uh, volgens curator Geoff Rawley hard gewerkt om nieuwe geldschieters binnen te halen. Maar dat is uh, daar niet op tijd in geslaagd. Twee auto's minder aan de start? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. We houden het voor u in de gaten. Ja, en dan ander nieuws over McLaren. Heb je dat gehoord, uh, Albert-Jan? Nee, dat ga je me nu vertellen. Ja, de auto's van de McLaren moeten er gemener uit gaan zien in oh, 2017. Ja, dat, ja, ik heb het gelezen. Ja, een gemene uitstraling. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat ze daar uh, onder verstaan. Heb jij enig idee? Nee, heeft Flauw idee. Nee, Ik vind die Hamilton er al. <laughs> ja, ja, ja, ja, It is a Yeah, I know you've been like that. Got it like a host, baby. Should have said you're wicked like that. Eens vanzelf naar je toe Hey, een onwijzer om een klavertje vier Dagen als deze zijn schaars Dus klagen we niet, niet hier Allemaal goed, goed, zoeken naar vertier Hoven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier Ik ken de haar via via, Zij me via ook Ik had zoiets van, zien we zien hoe het loopt naar wat die kill ja. hm, Laatste rond Tijd om te vertrekken Zijn we op weg naar huis, nog een berichtje Slaap plek Sla, lekker ding Want jij is lastig, nog meer jij. Is fantastisch toch? Is van strijd tegen harten. Sla, aan, lekker dingen. Jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch?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 Slaap lekker, slaap lekker, tje, is wat ik zei tegen haar, dus Slaap lekker dingen, jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch Gaan we nou al slapen? Nee, toch? Slaap lekker dingen, jij is lastig, nog meer jij is fantastisch uh, toch Blijft een leuke zin hoor, Deze van de uh, DigiDex en slaap lekker, ding. Het is vijf minuten voor half vijf geworden. Ja, jij hebt wat nieuws over de Europees kampioen Irene Wust. Want ze is niet helemaal blij. Nee, want Irene Wust krijgt bijval in haar kritiek op het wedstrijdprogramma... van het gecombineerde EK Allround en Sprint dat gisteravond in Tjalf begon. Arie Koops, technisch directeur van de KNSB, kan zich vinden in de kritiek van Wust. De Brabantse klaagde vrijdag in haar column in Telesport... onder andere over het feit dat het allround-toernooi voor de vrouwen... in een tijdsbestek van 20 uur wordt afgewerkt. Het is de keuze van de technische commissie van de ISU geweest... om voor dit programma te kiezen... en wellicht dat men na dit toernooi alles gaat evalueren. Maar ik denk inderdaad dat er een beter programma denkbaar is... al dus koops. Ik uh, zou ervoor een voorstander van zijn geweest... om het sprintprogramma af te ronden op de zaterdag... en het allround-programma op de zondag... Dat zou voor iedereen overzichtelijker zijn geweest. In 3.30 kwamen gisteren alleen de sprintmannen en de allroundvrouwen in actie. Vandaag was het dus de beurt aan de allroundmannen, allroundvrouwen, sprintmannen en sprintvrouwen. Dat is een erg lang programma. Er zijn veel kaartjes verkocht, dus dat betekent kennelijk dat het publiek een aansprekend programma vindt. En ik ben benieuwd naar hun ervaringen. Want Irene Wüst, voor zover ik het begrepen heb... moet morgen dus alleen terugkomen om die krans omgelegd te krijgen. Okay. Als nieuwe Europese kampioen. Trouwens, knappe prestatie voor de vijfde keer Irene Wüst. EK-kampioen. Maar goed, wellicht dat dat geëvalueerd wordt... en dat ze dan toch daarop terugkomen... en het allround-programma naar de zondag laten verschuiven. Ja, maar het is toch een beetje het gevecht tussen het uh, ruimprogramma en het sprintprogramma. Ja, want die sprinters denken ja. daar weer anders Oogelijk. over natuurlijk. Ja, ja, ja. Hier is Chris Kep. I, don't drink coffee, I, take tea, my dear. I like my toast on one side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 Single van Stingen, een klein beetje verbouwd en dan krijg je dit als resultaat. Nou, dan mag je best een zomeriertje uh, van, uh, nou ja, inmiddels alweer twee jaar geleden. Chris Kapp en een Englishman in New York. Half vijf geworden, tijd voor het Dier van de Week. En we hebben weer een nieuwe, begreep ik. Ja, die luistert naar de naam Mico. Dierenhuis Kennemeland geeft de Amerikaanse Stafford Mico al een tijdje onderdak... en hoopt dat hij snel een baasje krijgt in dit nieuwe jaar omdat zijn vorige baas hem niet goed behandelde... is Mico soms een beetje druk. Maar naar mensen toe is hij altijd vriendelijk. Kinderen zijn geen probleem... alleen moet hij ze eerst wel even goed besnuffelen. Naar andere honden is de bijna driejarige Mico wisselend... en moet hierin dan ook goed begeleid worden. Katten ziet hij als speelmaatjes en daar wil hij graag achteraan rennen. Het is dus beter om Mico niet bij katten te plaatsen. Buiten loopt hij netjes mee aan de riem en luisteren kan hij ook goed... Ze zeggen dat Miko een echte Stafford is. En dat betekent zoveel als een stoere jongen met een heel klein hartje. En waar verblijft Miko? Miko verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Een telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. En uh, want uh, ook Miko verdient. Miko? verdient een thuis. Tot zover het dier van de wijk. Hier is Shaka Khan. Nee, dit is geen Chaka Khan, volgens mij. Even kijken hoor. Chaka ja, deze. let me rap. let me Let me rap. it, is let me rap. let me rap. it, Let me rap let me for you. what tell me what you do. you feel for me? let me tell you what I do. I love you, you squeeze you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 Shaka can, let me rock it, let me rock it, shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan. let me rock it, let me rock it, Let me rock it, feel for you. Shaka calm, you tell me what you wanna do? Who you feel for me, the way I feel for you. Shaka Khan. let me tell me what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you wanna squeeze you too. And so let me take it in my arms, let me fill you with my touch, shaka, cause you know it that I'm the one that you warm, Shocker, I'm making more than just a physical gene, I wanna wrap you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream, feel for you dancing in the dust cause we're coming through we're And the fire in our hearts Will be blowing up the stars Now we're Zowel redelijk achter elkaar aan, hè, deze twee platen. Als historieus, Jacques Khan uit de jaren 80 met haar grote succes. Hij viel voor jou en hier voor You kwam er achteraan. De single van uh, Kago uh, was dat. Ja, vroeger hadden we het over Parijs Dakar. Ja, ik ben al uh, een, uh, een oldie wat dat betreft. Maar <laughs> dat heet uh, tegenwoordig gewoon Dakar, toch? Ja, en de, daar is nieuws. De zware regenval in Bolivia heeft de organisatie van de Dakar Rally... doen besluiten de zesde etappe van de monsterrit te schrappen. Wedstrijddirecteur Mark Koma liet weten dat de 786 kilometer lange route... van Oruru, uh, Oruro naar La Paz onbegaanbaar is voor de deelnemende voertuigen. De motoren, kwads en auto's en trucks rijden vandaag... over andere wegen naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz... Die rit is maar 216 kilometer lang en telt niet mee voor het klassement. In La Paz mogen de deelnemers op zondag rust houden. Dakar wordt dan maandag hervat met de zevende etappe op de zoutvlakte van, komt-ie, de regenval in de Boliviaanse Andesgebergte leefde vrijdag ook al problemen op. En dwong de organisatie tot het inkorten van de vijfde etappe. Het weer verslechterde daarna verder. Het bivak in Oruro, heb je hem weer, kwam volledig onder water te staan. Kort nadat Coma de deelnemers had medegedeeld dat de zesde etappe geen doorgang zou vinden, bevestigde de Boliviaanse minister van Cultuur, komt hij, Machiacho. Het nieuws. De Nederlandse deelnemers zijn niet over de situatie te spreken. Niet zozeer het noodweer, verrast de aanwezigen in Bolivia. Maar vooral de organisatie wordt met terugwerkende kracht verwijtend gemaakt. Aangezien de kans op het noodweer op deze delen van het parcours... van tevoren ingecalculeerd had kunnen worden. Dus maandag gaat Dakar weer verder. En hoe is het met Tim en Tom? Die hebben nog steeds lol. Nog, ja, <laughs> ja, ja, nog steeds ja, lol. Ja, Oké, okay, ja. goede autoverzekering waarschijnlijk, hè. Dan komt het allemaal goed. Toch zodanig het gedicht van de dag... Follow, follow the sun. And which way the wind blows. When this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intention. A new day for everyone deze plaat hoort, krijg je meteen weer zin in vakantie. Ik in ieder geval wel. Joren, follow de zon. Het is kwart voor vijf, we gaan hem doen. Het gedicht van de dag. Vandaag weer een hele mooie. Hier is ons dorp. Thuis heb ik nog een onzichtkaart. Waarop een kerk, een schelpenkar met paard en slagerij Vreeburg staat. Café Koper. Juffrouw op de fiets. Het zegt u wellicht iets. Maar dat is waar ik momenteel woon. Ons dorp. Ik weet nog hoe het was. Met visserskinderen in de klas. Een kar. Een kar die ratelt op de keien. Ons raadhuis met een pomp ervoor. En een zandweg tussen helmgras door. Het strand... De viskarren. Wat leefden ze in Zandvoort eenvoudig toen? In simpele huizen aan de zee. Met, met helmgras en een heg. Maar, maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Ons dorp is inmiddels gemoderniseerd. En nu, nu zijn ze op de goede weg. Want ziet... Hoe rijk het leven is. Ze zien Max Verstappen op het circuit. En wonen in flats. Met flink veel strand. Dat kun je zien. De dorpjeugd klit wat op het gasthuisplein wat bij elkaar. Jeans en punkhaar. En joelt wat mee met CFM-muziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd. Net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb die jongens hun vaders nog gekend. Ze kochten vroeger zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders nog haring kaken. Ons. Ons dorp van toen. Het is voorbij. Dit is alles. Alles wat er bleef voor mij. Een anzichtkaart. Vol. Vol met herinneringen. Een dorp waar we trots op mogen zijn, Albert Jan. Nou en of. Zandvoort. En dat zijn we ook, ook bij CFM. Jawel. Want je wil gewoon in Zandvoort zijn. Of het nou zomer of winter is, maakt helemaal niks uit. Het is ons dorp. Zo so is het maar net. Nou, hij is ook weer gearriveerd, Fred Heij. <lacht> dus uh, zodra ik na vijf uur heb je weer een nieuwe entertainment voor je. En wij gaan uh, luisteren naar de persen die nu vriend bent en hey, ga je mee. Je wilt Perfect aansluit op het gedicht van de dag. En hij was weer mooi, hè. Jorde, dorp Zandvoort aan de zee. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Jawel, Jorde, de Persadina Dream Band. Ja, en de volgende plaat is weer een uh, plaatje. Ja, die kent bijna niemand. En jij moet je oren ook even dicht doen, want okay. die vinden volgens mij helemaal niks aan. Maar ik vind hem leuk. Ik ga de honden. Hier is Nucleus en jam on it.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 Pin out your ears and you open your eye If you wanna hear the music just come alive If you don't know how, get ready to learn 'cause Cosmo's taking his turn to burn Take a seat, and me, M O and a C Then you add M-O and a free 5 Add a broken beat and then what do you see It's Cosmo D, yeah baby that's me I've got the beat, but that's oh so sweet Without me rocking it's incomplete So rock this yo, rock that yo Rock on and don't you dance stop. En er dan komt Albert uh, Jan meteen weer Radio. Oh, nou, Repo Kleppo ken ik wel. <laughs> Klepo, ja. Nou, het is wel een beetje uit dezelfde tijd, Albert uh, Jan. Oké. Okay. Ja, maar deze vind ik misschien nog wel beter dan Repo Kleppo. Maar heel veel luisteraars zullen waarschijnlijk niet kennen. De zin van Nucleus en Jam On It. Alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Het zit erop, ja, en morgen, ja. Morgen zijn we er gewoon om twee uur. Jazeker. En dan uh, vullen we het tot half drie. Zelfs wordt op zondag een half uur lang. <laughs> en dan gaan, we, dan gaan we schakelen naar de, de Agatha-kerk. Het Nieuwjaarsconcent live te horen bij CFM. Zometeen heel veel plezier met Fred. Hij is weer in de studio dag Goeie, goeie, goeie, goeie. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Weer een weekje ouder. Weer een weekje ouder. Dat gaat uit. Weer een week, ja. Wat ga je doen? Ik ga vandaag in ieder geval twee artiesten bellen. En dat is uh, Nick uh, Brinkhuis. Zijn nieuwe nummer, zijn nieuwe single, heft de glazen. Oh, heft de glazen. Heft de glazen. Wat oh, oh. leuk. <laughs> en natuurlijk Jetty uh, Paletti hebben we. Jetty uh, Paletti. Jetty <laughs> uh, Paletti. <laughs> <Yeti> ja. Paletti. <laughs> ja. Hmm. Ook uh, haar nieuwe nummer. Uh, ja, 's nachts, als niemand het ziet. No, ja, wat geweldige titels. Nou, wat, ja, gebeurt ja. wat gebeurt er dan ja, allemaal? Dat zou dan ik allemaal? ook wel eens willen weten. Dat ja, is een even opdragen. Volgens, mij, ja, heb nee. volgens, volgens ja. mij heb je dan stiekem gedanst of zo. Ja, ik heb stiekem <laughs> een beetje gedanst. Drie uur 7 januari. Ja, was ja, het? Nee, uh... ja. Nou, veel plezier Frits. Ja, dank dank wel. Denk. Maak er wat leuks van. Ja, gaan we doen. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag! Doei Doei really doei!